Haha! Hahaha! Ha ha ha. ha ha ha, het leven! Haha, ha, de dood. Ha, ha, ha, ha de liefde. Lachen wij, lachen jullie. Jullie lachen met ons, en wij lachen met jullie. Lachen om het leven, lachen om de dood. En de dood lacht om de liefde, en de liefde lacht om het leven. Lachen jullie, lachen wij. Lachen jullie de liefde en het leven en de dood. Lach dat ik lach, lach dat jij lacht En jij lacht door mij en ik lach door jou Wij, wij lachen met jullie en tussen jullie Lachen om het leven, lachen om de liefde Lachen om de liefde en de dood en het leven En de liefde en lachen om de dood en het leven En lachen om die liefde ja Lachen om de liefde en de dood en het leven En lachen om die liefde En gelukkig, en gelukkig ben ik gelukkig omdat ik gelukkig gelukkig ben. Gelukkig ben ik gelukkig, gelukkig, gelukkig. Omdat ik gelukkig, gelukkig, gelukkig ben. Gelukkig is gelukkig met meisje 2. En gelukkig is gelukkig met meisje 5. Gelukkig ben ik gelukkig met meisje 9. En gelukkig is gelukkig met meisje 11. Met meisje 17. En ik ben dolgelukkig met meisje 21.